van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Clement Peters met het NOS journaal. In het centrum van Rotterdam heeft de een mobiele eenheid een groep Feyenoord-supporters opgepakt die antisemitische leuzen riepen. Dat gebeurde op een terras aan het Stadhuisplein, voorafgaand aan de bekerfinale Ajax-Feyenoord in Amsterdam. Daar mogen geen Feyenoordfans heen. De politie probeerde de supporters te laten ophouden, maar toen dat niet lukte werd de ME ingezet. Er zijn enkele tientallen arrestaties verricht. Onder andere wegens belediging, het gooien met bier en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Cabaretier Sarah Kroos heeft de Annie M. G. Schmidprijs prijs gewonnen voor het beste theaterlied. Ze kreeg de prijs voor 'Nachtkaravaan', een lied geschreven door Arthur Japin en gecomponeerd door Martijn Brebaert.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 Tieme en Ouwehand hebben gezegd dat ze blij zijn dat ze samen verder kunnen. Waarom Ouwehand eerst was gepasseerd blijft onduidelijk. Dat er sprake zou zijn van ruzie doen de twee af als roddel en achterklap. Er is besloten dat congressen van de Partij voor de Dieren net als vandaag lagen met 3-2. Marcel Kars scoorde het winnende doelpunt. Door dit resultaat degradeert Servië. Oekraïne en Oostenrijk maken in hun laatste duel uit wie promoveert naar de hoogste divisie. Ajax heeft het eerste duel van de finale om de KVB-beker gewonnen. In de Arena wonnen de Amsterdammers met 2-0 van Feyenoord. Beide doelpunten vielen al vroeg in de eerste helft en werden allebei gemaakt door Siem de Jong. Donderdag 6 mei is de return in de Kuip in Rotterdam.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 Dames en heren, mijn naam is Ben of Veugen. Welkom bij dit programma Tep Zeppi 2 Age muziek bij uw eigen lokale radio. We zijn begonnen met uh, Eugen Gloed, een nieuwe cd uitgebracht door Phoenix Muziek, Relax nummer 2. Een um, zestiental nummers met allemaal verschillende artiesten en natuurlijk ook verschillende nummers die in de loop der jaren inmiddels bij Tep Zeppi wel uh, gedraaid zijn. En dat geldt ook voor de volgende cd. Relax nummer 1. Want als er een 2 is, is er een 1. En daar geldt precies hetzelfde. In ieder geval wel heel mooi samengesteld. We hopen lekker in elkaar over. En um, heerlijk te Relaxen. Nou, daar gaan we maar weer. Veel plezier voor uh, de komende uur. Aflevering 669. Thank you. No ...van Malin Trust, Jobron Carlson Castle... ...en John Jason Linds, Clarity. het label, Phoenix Muziek. We gaan eruit met... Uh, ...Deuter, Sea and Silence... ...van uh, New Earth Records... ...tot ons komen via Osho.nl. En daarmee is dan het eerste uh, uurtje... ...van aflevering 669 van Tep ...is uh, dan afgelopen... Straks natuurlijk nog een uur met uh, maar liefst 13 muziek werken en uh, dat gaat helemaal goed komen. Graag tot zo.